De dekkingsgraad van Smit is 86,6 procent. Dat moet 105 procent zijn. Van de 14 fondsen op de probleemlijst van de Nederlandse Bank zijn er nu 11 bekend. Ze moeten mogelijk de pensioenen verlagen om hun dekkingsgraad te verbeteren. De Tweede Kamer vindt dat alle namen van probleemfondsen snel bekend moeten worden.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 Voor het eerst in de geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht... krijgt een vrouw de leiding over een vliegend squadron. Het is luitenant-kolonel Kraak Schoemaker. Ze neemt vrijdag op de vliegbasis Eindhoven het commando over van het 334-squadron. Dat bestaat uit transporttoestellen. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het vervoer van personeel van en naar Afghanistan... en voor noodhulpvluchten. Een man uit Sneek moet schadevergoeding betalen vanwege een nephartaanval. Volgens tijdens de Sneekweek eerder deze maand wilde hij s'nachts weg van het starteiland in het Snekermeer. De man belde 112 en zei dat hij een hartaanval had gehad. Toen hij per boot naar het vasteland was gebracht, sprong hij van de brancard en bedankte hij de hulpverleners. De man moet 2250 euro betalen. Het weer, zonnige periode en een graad of 19. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten flink regenen. Morgen is een natte dag met maxima van 16 tot 23 graden. Dit was het NOE.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 Some of them with pleasure Even opgenomen. Periode 19 tot en met 23 september 29, 1979. Nou, stom te kletsen. 1979 tijdens het No Nukes Festival in uh, Madison Square Gardens in New York. Georganiseerd door Muse. En ik zei het net verkeerd, dus ik zal het nog maar even corrigeren, goed neerzetten. Het is Musicians United for Safe Energy. Dat betekent Muse. En uh, dat is een organisatie van artiesten en muzikanten die zich uh, bezighielden met campagnes voor natuurlijke energie... zoals bijvoorbeeld de energie van de zon, uiteraard. Nou, dat was toen de tijd uh, nog niet zoveel voor mogelijk natuurlijk. Nu wel, nu kennen we allemaal de zonnepanelen en dat soort dingen. Maar dat was toen natuurlijk nog niet zo. En de kernenergie was toen eigenlijk nog heel erg in opkomst. En uh, vanwege ook het gevaar natuurlijk dat kernenergie ook de mogelijkheid geeft... Uh, voor bepaalde handige figuren om ook kernbommen te maken, uh, was men daar, of en is men eigenlijk nog steeds daar wel een beetje bang voor. Dat zie je ook bijvoorbeeld in de toestanden met Iran op dit moment en zo. Dus vandaar. Uh, dit festival duurde dus vijf dagen en daar traden echt dus de grootste namen bij op. Terwijl Maurice nu boos op me wordt omdat ik weer aan zijn muisje zit. Hij, ja, en dat is heel irritant. Hij gooit nu gewoon die muis de andere kant op. Alsof ik er nu niet meer bij kan. <laughs> nou, oké. Okay. Rod Stewart. Gaan we naar nou luisteren. Uit uh, de film uh, All This and World War II. Uh, over de Tweede Wereldoorlog. Allemaal beelden eigenlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Maar dan gecombineerd met nummers van John Lennon en Paul McCartney. Oftewel de Beatles. Fantastische combinatie eigenlijk wel. Je het geeft, kijk, ja, die beelden, die oorlog is natuurlijk niet fantastisch. Maar de combinatie... Ik heeft. vind het wel mooi om die beelden weer te zien. Ja, maar hij heeft wel wat. Hè? Dus. Ja. Uh, goed. Um, opgenomen dus uh, in 1976 um, door het London Symphony Orchestra. Um, en dat was een, een ja, groot symfonieorkest natuurlijk. Met allerlei rockartiesten. Zoals dus wat we nu gaan horen, Rod Stewart. En hij zingt voor u. Get back. Ga terug. Hier komt hij. Rod Stewart. Damn, bloody war. Periscope up. Nikki Hopkins, die rammelt nog even door op je spijkerpiano voor hem. Get back! Jojo was een man. Oh, het is nog niet afgelopen. But he knew it could Jojo left his <middels> home in Tucson, Arizona. Voor some California grass. Nu zie hij pas afgelopen. Dat kan. Rod Stewart van staat? Samen met het London Symphony Orchestra. En uh, die band van mensen met onder andere Nicky Hopkins op piano. Nicky Hopkins was trouwens een pianist die ook veel op uh, Stones platen meespeelde. Daar deed hij ook veel. Naast Ian Stewart. De, eigenlijk de vaste pianist. De Rody van de Stones die ook wel piano speelde. Maar Nicky, Nicky Hopkins heeft ook wel veel gedaan bij die man. Eh... Uh, bij die band. Dus, als het ware. Uh, no Nukes gaan we weer. Want u weet het, we hebben twee albums vandaag. All This en World War 2. En No Nukes. En dat No Nukes is, is echt fantastisch. Ik heb het een hele tijd niet meer gehoord. Maar als je het nou weer terug hoort, dan denk je bij jezelf van... Jezus, wat is dat goed zeg. Allemaal heerlijke artiesten. Ook mensen die we niet zo goed meer kennen, denk ik. Die we een beetje vergeten zijn, maar die toch goed zijn. Ry Cooder. Vorige week hadden we hem al in de uitzending met de kraker van de week. En... Uh, of een paar weken geleden was dat, vorige week, weet ik eigenlijk niet meer. Nee, vorige week niet, een paar weken daarvoor. Raycoeur, dus, uh, die gaat een oudje zingen. En uh, live opgenomen, dus, in Madison Square Gardens. En het nummer dat heet Little Sister. Little Sister. Nou, liedje, wat uh, onder andere ook bekend is geworden. Elvis Presley, de, dat weet de kennis allemaal. En uh, uh, dit heette de Little Sister. Uh, de, de, de e-mailbox uh, over voor het karraal lopen sluit over vijf minuten. We hebben al een aantal mailtjes binnen, maar we willen natuurlijk veel meer. Dus uh, mail nou nog even over, uh, over Cynthia met, uh, wat is die juffrouw, uh, wie is die juffrouw, mijn man? He? Doe dat nou even. We hebben nog vijf minuten, dan gaat de mailbox dicht. En dan gaan we de uitslag uitrekenen en zo. We hebben speciaal een notaris gebeld om dat even te regelen Die, uh, Want ja, de jury was er niet vandaag. Dus uh, we hebben even een notaris gebeld. Uh, komt u even naar het studio. En uh, uh, uh, maakt u straks even... Uh, bekijkt u even de uitslag. Dat het allemaal eerlijk verloopt en zo, weet je wel. Dan moet je wel uh, uh, natuurlijk helemaal eerlijk in zijn. Hé, Maurice? toch? Hé? Hallo? Oh, hij is met een plaat bezig. Ja, dan moet je hem niet storen, die arme jongen. Uh, ja, we gaan even iets leuks doen. Uh, we hebben natuurlijk. Uh, ja, je hebt computers in een, in een studio en dan kun je op YouTube. En. We hebben een fragmentje uit, uh, uit de film uh, voor u uh, opgezocht. En uh, daar laten we even een klein stukje van horen. Uh, de film? Ja, nu al? Ja, dat gaat nu al gebeuren, ja. Ik kan het niet vinden. Ja. het fragmentje wel hoor. Oh, oké. Okay. Dat is. Uh, eigenlijk in de film uh, komt hij na het volgende nummer. Ja, precies. Dus luistert u even een klein stukje naar het geluid van de film. En dan komt de LP. Hallo, stranger. I heard you were back from Tokyo. Thought you might be able to give me the geven aan all this war talk. Spannend hoor. What's the dope? You think we're gonna fight? In Tokyo, there is hope that the differences may be adjusted amicably. Japan is such a small. In this country is so powerful. That war would seem rather one-sided. Don't you agree? Yeah, sure. You are no sushi. Ja, leuk hè. Tina Turner is dat. En die zoeken we nu op de LP, maar ik kan hem even niet vinden. Dus die wilden we er gelijk mooi in mixen natuurlijk. Maar uh, het uh, is een beetje lastig. Dus Maurice staat nu geheel bijna overspannen aan het worden. En als het goed is, moeten we hem nu hebben. Als het goed is hoor. Als het goed is. Ja, tuurlijk is het goed. Maar Mauri gaat al goed geluk. Ja, dit is hem. <laughs> Tina Turner, come together! It is as clear as anything on this earth that the United States will not go to war. Oh? But it is equally clear that war is coming, coming towards the Americas. Ja, ja, dat hoorde er ook achter. Ja, historische uitspraak uh, was dat, dames en heren, uit, uh, toen Amerika dus betrokken werd in de Tweede Wereldoorlog. Die uh, eigenlijk pas echt begon natuurlijk voor hun, dat, uh, nadat Pearl Harbor werd aangevallen door de Jappen. En uh, toen kwam Amerika, werd automatisch wel een beetje involved, zoals het heette. Want daarvoor was het eigenlijk een beetje een Europese aangelegenheid. Uh, tussen vooral Duitsers en Engelsen, Fransen en nou ja. U kent het geschiedenisverhaal van de Tweede Wereldoorlog wel. Beelden uit de Tweede Wereldoorlog dus gecombineerd met muziek van de Beatles... uitgevoerd door uh, de te grootheden uit uh, 1976. En uh, u gaat straks nog iets moois horen. Want uh, we krijgen ook Peter, Peter Gabriel bijvoorbeeld nog. En, uh, maar dat hoort u dat, van Genesis, maar dat hoort u zo. Nu eerst de kraker. En dat is... En dat is? Oh, dat moet ik gelijk zeggen. Oh, ik denk jij gaat even zeggen van de kraker van nee. de week. Maar... We hebben nog steeds geen galm. Oh, we hebben geen galm. Oké. Okay. Nou, we houden het even bij Lennon McCartney. Want Paul McCartney ontdekte een leuk uh, uh, zangeresje uit Wales en dat meisje dat heette Mary Hopkin en uh, daar maakte hij een singeltje mee en dat heet Those Were The Days en dat was zo'n gigantische hit Those Were The Juist. Days my toen stonden de Beatles met Hey Jude op de eerste plaats van de, hey tip, van de, van de hitparade en Mary Hopkin die stond daar uh, direct onder met Those Were The Days dat were the... <laughs> Nou ja uh, maar Mary Hopkin uh, ja, Die werd dus een beetje onder de hoede genomen Van de uh, Beatles En uh, Lennon en McCartney uh, Schreven een mooi liedje voor haar En ik hoop dat u door het gekraakte muziek nog een beetje hoort Goodbye Haar tweede singeltje Oeh. Oeh. Oeh. Oeh Heerlijk Harry Hopkin, tweede singeltje van haar was dat. Een heel leuk verhaal trouwens. Dat, uh, ik heb een boek thuis van uh, Alistair uh, Taylor. Dat was toen de tijd Mr. Fix It. Uh, voor die, die moest eigenlijk alles opknappen voor die Beatles. En uh, er staat een heel leuk verhaal in. Want als ze bezig waren met opname... Mary kwam dus binnen met een, met een heel oud onmogelijk gitaartje. En uh, dat, uh, dat klonk van Gameter. En uh, het verhaal gaat dan, dat staat tenminste in dat boek... dat die Alistair Taylor, die werd er dus op uitgestuurd... Uh, George Harrison zegt er van joh. Ga eens in godsnaam even een knappe gitaar voor te kopen, want dit is allemaal niks. En uh, toen kwam ze dus terug, kwam die Taylor, die kwam dus terug met een hele dure Martin-gitaar. Echt een heel duur instrument, gitaristen weten dat. En uh, daar mocht ze dus verder uh, op spelen en die kreeg ze zomaar van George. Leuke man was dat. Hé, toch? Geef me ook zo'n vriend. Ja. Oh. Ik zit bij mijn me goedkope Richwood-gitaar. Ja. Oh ja. Ja, ik heb geen gitaar, geen, uh, duur, geen uh, Martin voor je helaas. Niet eens. Nee, niet eens. Ik heb wel een mooie José Rod Rodriguez. Oh, oké. Okay. mooie special Rodriguez. Maar dat is een akoestisch. Ja, dat is prachtig. Mooi hè? Ray Parker, zeg ik het nou goed? Ja, Ray, Ray Park... Parker Jr. Ray Parker Jr., dames en heren. Die had een band en die heette de Radio's. En dat schreef je dan ook met een Y. Dus R-A-Y en dan Dio's erachter. En die hadden de grote hit in uh, die 70 jaren. En uh, dat speelde ze ook live. Tijdens No Nukes. You can't change that. Hier is Radio. Ray Parker Jr. Clap your head. God bless you, and good night. Ray Parker Jr. met de radio's. Met Y dan. We hadden ook een radio's met Bart Peter She natuurlijk. goes na na na na. Wat kan je toch leuk zien? Na na na na. Wat kan je toch leuk zien? Carlos will van. on Turn in. <laughs> Goed. Um, wat zeg ik nou? Oh ja, radio's dus met een Y. Met Ray Parker Jr. En dat nummer, dat heet You Can't Change That. We gaan even de uitslag uh, doen van. Uh, al die uh, tientallen mails die binnengekomen zijn voor, uh, voor uh, Cynthia. En uh, de notaris heeft er niet zo lang werk aan gehad eigenlijk. Nee, ze waren allemaal unaniem. Ja, ze waren allemaal unaniem. Dus er valt weinig uh, af, tegen elkaar af te wegen. Dus uh, daar gaat Cynthia. Dat was Cynthia? Dat, nou ja, niet Cynthia zelf, maar haar fly. Toch? We leggen, ja. leggen Cynthia zelf toch niet op. Nee, nee, nee, dat vind ik zo. Uh, is een mooie dame om te zien dus. Oké, okay, je moet het zien. Ik ook niet. Okay. Daarom. Nou ja, goed. Oké. Okay. laat je het aan de verbeelding over en het is het ja, altijd goed. Dat is het altijd, altijd goed. In je verbeelding is elke vrouw mooi. Ja. <laughs> je kan ze zo mooi maken als je ze zelf wilt Ja, wil in je dat. verbeelding wel. Ideale vrouw in je verbeelding. Ja. ja. Dat okay. was Cynthia. Dag Cynthia. Dag. Fijn. Doei. Doei. Maar nou, wie is dan die juffrouw met mijn man die net stuk is gegaan? Ja, dat weet ik niet. <laughs> dat weet ik niet wie. Haar nou ja. je vrouw met haar. Ik weet het wel van Patricia Pai, maar ik weet het niet van, van Cynthia. Ja, maar dat was ook 25 jaar later pas. Ja, dat is waar. 100 jaar. Ja, dat is waar. Goed. Muziek. Muziek. Uh, Peter Gabriel gaan we doen. Ik had hem u al beloofd. Peter Gabriel van Genesis, natuurlijk, bekend. En uh, die zingt een Beatle-nummer. Ja, van All This and World War II. En hij heeft het over Strawberry Fields Forever. Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real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 always know, sometimes think it's me But you know I know, and it's a dream I, I think, think I, I know, know of the, oh yes, F but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down Cause, Cause I'm going, I'm going to Strawberry Field It's real and Kort maar even, mag je wel zeggen. Gabriel, dus, bekend uh, ex-voorman van Genesis. Later werd hij opgevolgd door Phil Collins. En ging Peter Gabriel solo. Um, nou. Strawberry Fields, Forever dus. Met het London Symphony Orchestra. En ik vond het weer... Uh, ja, het, het heeft toch wel wat hoor, allemaal. Erg mooie, mooie muziek. Goed. No Nukes. En nu is de beurt aan Crosby, Stills en Nash. En uh, zij gaan... Uh, een prachtig liedje voor u zingen, wat u natuurlijk erg goed kent. Want het stond op de LP Deja Vu. Het werd uh, geschreven door Graham Nash. Prachtig uh, uh, liedje ook weer over het ouders-kinderen-probleem. Teach your children, let her teach your parents well. De, nou, dat is een heel mooi liedje. en Dus daar gaan we nu naar luisteren. Maar nu een live uitvoering. Teach your children. That you can live by and so become yourself because the past is just a good. That's your elders who van live opnames is toch altijd heel anders dan studioalbum Crosby, Stills. Ja, Crosby Stills, Nash Young. In dit geval uh, met het nummer Teach Your Children van de LP 2000 uh, uh, Deja Vu, uh, 1972. En uh, ja, zeven jaar later klonk het <laughs> dus nog steeds mooi. Um, Richardo Rish, of Riccardo Cocciante, kent u die? Dat is een Italiaan denk ik. Richard, Richard Cocciante. Ja, Kotjam, spreek je dat uit in het Italiaans. GELACH <laughs> <laughs> ja, hij zal gerust wel Ricardo geheeten hebben. Maar Richard staat er gewoon op. Ja, dat weet ik. Maar dat, dat weet ik allemaal wel. Maar hij zal. Gerust... Ja, dat dat, dat, <am gosto sweet> ja, dat, dat. zal hij wel. Riccardo geheeten hebben. Ja, maar dan zal het toch wel Ricardo gestaan hebben? Nee, want dat heeft hij verengelst. Stop dat dan toch. Nou. Echt, in ieder in geval zingt hij. Michel... Rare mensen die. In ieder Sammy... geval zingt hij Michel van de Beatles. ...met London Symphony Orchestra... ...Richard Cocciante. Richard Sosante? Zoiets? Niet? Hij ja, kijkt nou heel that. boos. Michel van Richard Cochante. We zullen het maar op zijn Italiaans blijven zeggen. In ieder geval, een mooie versie weer. Snel door, want ik heb nog twee nummers die ik graag even wil uh, laten horen. Moet, moet kunnen, denk ik. In ieder geval, uh, we gaan uh, maar even kijken of het lukt allemaal. En anders dan gaan we gewoon door. Oké. Okay. Stay van Bruce Springsteen en de E-Street Band met uh, Jackson Brown. Hier komt hij. Als Marie Ja, dat is hij. Stay. Wij blijven niet. Hè? Nee, we blijven niet. We moeten helaas alweer bijna naar het laatste nummer. Uh, van No Nukes. Dus James Taylor. Of nee, niet James Taylor. Uh, Jackson Brown samen met, uh, met uh, Bruce Springsteen. En die juffrouw die u nog even hoorde gillen. Dat was Rosemary Butler. Dan weet u we dat ook. Dus uh, No Nukes Festival. En we gaan de, naar de finale. En hoe kun je de finale beter hebben dan met uh, Aldis en World War II. Uh, met het nummer You Never Give Me Your Money and the End. Gedaan door. Uh, moet ik even gauw hebben? Oh ja, hier. Even gauw de hoes pakken. You niet. Never Give Me Your Money. Will Malone. En Lou Reisner.